De Noorse politie sluit het onderzoek naar de vermissing van Arjen Kamphuis. De 46-jarige ICT-expert verdween een jaar geleden. Er wordt vanuitgegaan van een kajakongeluk... omdat zijn boot en andere eigendommen werden teruggevonden in een fjord. In Mali is woensdag een convoi met Nederlands legermaterieel aangevallen. Daarbij zijn vier Malinese militairen en twee chauffeurs om het leven gekomen. Er waren geen Nederlanders bij betrokken. Nederland was tot afgelopen april actief voor de VN-missie in Mali...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 Het weer vrijwel overal zonnig en het wordt vanmiddag 24 tot 27 graden. Ook in het weekend zonnig en droog, op zondag kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland op de A7... een half uur vertraging over 11 kilometer file tussen Den Oever en Kornwerder zand. en 250 de kooi Den Helder bij Den Helder bij de boot een kwartier vertraging.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, en Zandvoort, Dit is de zomer van ZFM, met ZFM ZFM luncht.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 As it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your head Can you feel it coming back? Through the one and the cold keep running till we're there We're coming Ja, Dotan. Home. Ja, daar begon het allemaal een beetje mee. Hè? En, um, ja. Welkom trouwens bij het tweede uur ZFM Luncht. En uh, was het niet zo dat Dotan op een gegeven moment ook via internet dan um, <laughs> onder een andere naam weer um, ja, trollen het? had ingezet? Ja, o, uh, wat zeg je, trollen? Ja, ze noemen het Trolllegate. Dan hebben ze mensen ingehuurd om uh, inderdaad positieve uh, reacties te geven op Facebook of op Insta en dat soort dingen. En, ah, uh, daardoor, en ook nepnieuws, weet je. Dat had hij allemaal ingezet. En daarom hebben we een tijdje niks van hem gehoord. En nu heeft hij een leuke nieuwe single uitgebracht, Nump. En binnenkort uh, treedt hij ook op uh, bij uh, ja, Paradiso. Gaat hij optreden en geeft hij een concert. Dus uh, nou, Hij is weer helemaal terug. Ik ben er blij mee, want het is wel lekkere muziek. Zeker, hij lag gerot natuurlijk. Ja, en die Trollegate moeten we lekker vergeten. Ja, precies. Oké, okay, tijd voor een item. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ja, we gaan in ieder geval uh, zo meteen nog eventjes uh, door. We praten met James natuurlijk, het tweede uur van Zandvoort Lunch. En we hebben ook nog een artiest in het licht, wie uh, zal er uh, uh, vandaag uh, jarig zijn. En dat is wel een leuke, want dat is jeugdsentiment. Dus dat is wel leuk. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. We hebben vandaag een artiest in het licht. En ik, uh, ik ben nu even... Of nee, uh, uh, het liedje van de Sidekick, sorry... Um, ik ben nu heel veel sidekick. Ik zit op een sidekickstoel. Dat is heel erg grappig. Ik zit hier nooit. Nee. En normaal sta ik achter het mengpaneel en zit Dolly hier. Of mijn gas sidekicks. Of uh, eigenlijk wat James hier nu moeten zitten. Maar um, ik heb een liedje uitgekozen die mij als kind heel erg geraakt heeft. Um, in um, in denk dat 1992 was er een interview op televisie uh, met René Klein. Is Dit is een zanger die overleden is. Helaas in, in, 2000, of in, in 1993 is hij overleden aan AIDS. En dat was een interview met Paal de Leeuw. In, in een van de Paal de Leeuw shows. En dat was best wel een heftig interview. Want die jongen was gewoon ziek. Hij lag ook echt in een, in een bed. En er werd heel grappig over gepraat en zo. Maar het was natuurlijk wel een heel heftig interview. Over, ja, over zijn AIDS. En, um, en toen hebben we Paal de Leeuw. En... Um, en René Klein een liedje samengezongen. En dat liedje werd toen een hit. En dat liedje is mij altijd bij me gebleven. Omdat ik het zo'n heftig interview vond... als kind zijnde om naar te kijken. Maar ik ben wel blij dat ik het gezien heb. Ik heb het laatst, toevallig heb ik het op uh, YouTube... en daar is het ook terug te vinden... het interview met Paul en René Klein... teruggekeken. Dus dat was best wel mooi. En daarom is dat mijn liedje van de Sidekick. Het liedje van de Sidekick... Op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 scars that never faded For the baby that was born on Christmas Day While the heavens sing their song The child's life is never long Cause the food supplies will only last a day I'm Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do Rest to you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 Ja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 Hoor. En bij Lekker Weer hoort natuurlijk ook heerlijke muziek. Dat waren um, Justin Bieber en Ed Sheeran met Anon Kern. Die hadden voorheen ook al een samenwerking samen, maar dat was met uh, Love Yourself, dat nummer. Ja. Daar zingt Ed Sheeran een beetje op de achtergrond. Ik dacht eerst dat dat twee stemmen van Bieber waren, maar dat bleek dus niet uh, helemaal het geval te zijn. Dat uh, was gewoon Ed. Ja, precies. Ja. Uh, je luistert nog steeds naar ZFM Lunch op uh, ZFM Zandvoort en nog steeds Roy en James in de studio aanwezig. Welkom weer heren. Ja, wij, wij zijn nog steeds welkom in onze eigen studio. Ik, uh, en altijd hartstikke welkom hier, dat vind ik altijd leuk. <laughs> en maar James moet zich vooral welkom hier voelen. En daar gaat het om vandaag, want hij is onze zomergast, uh, sidekick. En we vonden het natuurlijk hartstikke leuk, omdat hij met zijn car gewoon 11 uh, uh, of eigenlijk 13 steden heeft, uh, heeft uh, ja, langsgegaan met zijn car En wandelend, uh, best wel... Uh, Behoorlijk wat gelopen, hè? Uh, elf kilometer per dag was het een beetje, hè? Ja, ja beetje... maar uh, het is zeg maar veel meer dan elf eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk omdat wel je omdat je... -kras ja, ja, ja. ja, helemaal goed, man. En uh, ja, jij bent uh, ook tijdens die dagen geld gaan inzamelen. Je had op je kar ook een mooie website staan. En uh, dat was ook alweer www. www. Uh, nee, het is zonder www. Je kan hem ook wel op www.punten... Oh, dus okay. dat is makkelijker is, voor de luisteraar. Oké, okay. het is uh, jamesruimtop.wibli.com. Ja, en dat is jouw website. En die gaan we zo meteen ook even delen op onze Facebookpagina. Want er is al meer dan, uh, meer dan 3500 euro opgehaald... Ja. Uh, voor, jou, uh, voor jouw mooie actie. En uh, vertel nog eens eventjes voor welk doel jij dat geld hebt opgehaald. Ik heb, het, uh, ik heb geld opgehaald voor de Ocean Cleanup. En wat houdt dat precies in, die de Ocean Cleanup? Ja, kan je dat vertellen? Uh, dat is een organisatie die uh, de plastic soep uit de zee haalt met een soort grote slurf. Ja, dat, dat hebben we al regelmatig gezien. Hè? Op televisie ook uh, is die jongen heel geweest. En dat is ook gewoon een jonge jongen die dat bedacht heeft. Hè? En die is er al heel lang mee bezig. Ja. En ja. wat fascineert jou om, om, om daar als jonge jongen van 13 jaar mee bezig te zijn? Nou, uh, ik wil gewoon niet dat er uh, dieren uh, in de zee of ook vogels... erin uh, verstrikt raken of uh, het opeten, want dan gaan ze dood. Ja. ja, ik denk dat wij dat allemaal vinden... maar we zijn er niet allemaal bewust van dat het zo erg is, hè? Ja, ja ik ben ook toen ik aan het lopen... was ik heel erg geschrokken van hoeveel er lag. Ja, er hey, was ook tijdens jouw actie ook een andere schoonmaakactie bezig... Hè, van juttersgeluk, Geluk. Daar ben je ook even geweest, toch? Ja, ja, ik kwam ze tegen. Dat, dat is toch heel toevallig dan? Ja. En was je daar niet van op de hoogte dat hun ook bezig waren... om het strand schoon te maken met z'n allen? Nee. Da nee, ik, ze zagen mij gewoon lopen. En ze zeiden van, hé, hey, wat ben jij aan het doen? En, en ik vertelde wat ik ging doen. Ja. En toen zeiden ze van, oh, wat goed van jou... Uh, uh, en dan, toen lieten ze me even binnen zien in hun studio en zo. Ja, wel leuk hè? Ja. Dat we daar ook zo actief mee bezig zijn. Ja, ja James, ik vind jou echt serieus echt wel een voorbeeldfunctie voor veel uh, mensen hoor. Inderdaad, het, uh, helemaal natuurlijk plastic en op het strand. Dat is echt uh, nou, het, uh, aan het, het nieuws van de dag wat dat betreft. Maar leuk dat je daar uh, initiatief in neemt ook. Hey James, um, ik had, uh, gisteren hadden wij Minuska hier in de uitzending. En Minuska is een dirigent. Ze is heel erg met klassieke muziek bezig en zo. En wij hadden het, inderdaad, wat we jou zouden hebben in de uitzending... hadden we het gisteren even over. En toen heeft zij een liedje voor je gedraaid. Als Ode. Echt? Ja, wat leuk hè? Ja. Ja, ik weet, ik moet alleen even in mijn Spotify kijken welk liedje dat was. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar misschien moeten we die zometeen ook gewoon even draaien nog. Ja, dat lijkt me echt leuk. Het was een... Een liedje, een klassiek liedje, maar waar je niet bij stil kon zitten. Oh jee, daar oh. blijven we maar een paar over. Ja, dus, uh, dus we gaan hem zo meteen even opzoeken. En dan gaan we hem zo keer helemaal nog zo even draaien. Oké, okay, leuk. Ja? Dan gaan we dat doen. En hey, wij gaan ook andere muziek even draaien. En geloof ik, uh, is dat Ramse Shafi met uh, Sammy. Meezingen geblazen. zingen geblazen.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 Lekkere zomerse muziek hoor je hier op de Zandvoortse Radio bij ZFM Zandvoort Lunch. En James zit nog steeds hier lekker in de studio, lekker mee te swingen James, hè? Ja. Lekkere muziek hoor je hier. We hadden het net eventjes over uh, ja, de ode, hè? Dat, dat, dat, gisteren hebben wij een, een ode gebracht op de radio. Menuwska, de dirigent, wat ik je net vertelde. En die, ja, die was gewoon zo trots op jou. dat een jongen van 13 jaar daarmee bezig is. Dat ze zei: van Eigenlijk wil ik dit nummer opdragen aan, aan uh, James. Dat is toch leuk om te horen, hè? Ja. En um, James, ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Zullen we dat gewoon doen? Ja, goed idee. Het, het is misschien niet het muziekje voor kinderen. Maar misschien vind je het wel heel erg mooi. Moet je maar goed luisteren hoe het klinkt. En ik denk wel dat je het kent. Oké. Okay. Een kleine nachtmuziek hier op ZFM Zand voor luncht. En dan doe ik. Daar is hem. Ja, Laureen met Euphoria. En uh, nou, terwijl zij hoge ogen gooiden bij het Songfestival, wisten wij niet dat we dan een paar jaar later dan, uh, Zelfde... zelf het nog zo goed zouden doen natuurlijk. Ja, dezelfde Songfestival organiseren. Dat is wel ja, heel erg leuk. Ik denk dat uh, ieder die het toen gezegd had, die zou zeggen, yeah, yeah, right. Dat uh, roepen we ongeveer al jaren. Ja, maar binnenkort, hè, binnenkort uh, ik denk dat het nog een klein weekje is, dan uh, wordt bekendgemaakt waar het Songfestival gaat plaatsvinden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, wie zal het Zou Maastricht Maastricht en... worden? Of Rotterdam? Oh, die twee waren nog in de race, maar ze ja. Rotterdam. Oké, okay, nou, ik, uh, ik ben ook heel erg benieuwd, dus uh, we gaan het zien. Nou, ja. hey, tijd voor een, een ander leuk nieuw item. Die heet Artiest in het Licht, Roy. Ja, Artiest in het Licht. Dat, uh, het is geen nieuw item, maar het is wel, um, weer, we hebben weer een nieuwe artiest in het Licht. En uh, dat is altijd een artiest die jarig is vandaag. Of een artiest die is overleden. En vandaag oh. behandelen we een artiest die jarig is. Gelukkig, ik het is mooi weer wat, dus. Ik moet <laughs> toch wel zeggen, deze jongen die, uh, is drie jaar ouder dan ik. Die is al uh, meer dan 15 jaar bezig in de muziekwereld. Samen met Ali B, mooie samenwerking. En dan heb ik het over Brace. En uh, Brace die, uh, is uh, vandaag 33 jaar geworden. En weten mensen, het weten mensen niet hoe oud ik ben geworden. Of hoe oud ik ben. En uh, ja, het was... Uh, dat is echt wel een beetje een jeugd, uh, jeugdmuziek voor mij. Uh, ik draaide dat heel erg vaak. Ik woonde in Amsterdam. In mijn kamertje draaide ik uh, Brees en Alibé natuurlijk en zo. En uh, daar heb je de hele tijd niks meer van hem gehoord. Maar sinds dat hij met Expeditie Robinson heeft meegedaan vorig jaar... is hij niet zo leuk eruit gegaan. Omdat hij uh, door, door een val uh, kon hij niet meer verder. Um, ja, daardoor... Uh, Daardoor is hij toch wel weer een beetje in de publiciteit gekomen en ik ben er blij mee. En dat is dan het uh, artiest in het licht. Oké. Okay. Het is niet het liedje van de site. <laughs> het is het artiest in het licht, zeg ik. Uh, nog een keertje. <laughs> Gebeurt wel eens natuurlijk verkeerd genoeg. Artiest in het licht. Mm -hmm. Het is wel beter dat we vrienden zijn Oh oh oh oh, word nou niet verliefd Want ik doe je hart liever geen klein Oh oh oh ik ben een harde lief. We kunnen chillen, maar dat blijft vrij blij. Oh oh oh oh, word nou niet verliefd Ik ben liever vogelvrij Ik hoorde via mijn maties De DJ ik en ik had de chill Je relatie met mijn wiel dat is voor haar niet zo praktisch Ik ben liever alleen en zonder shit Dan dat ik nu met die hoofd bij zit Ik noem mezelf een pin, maar ik kan je verleiden Mijn hart in de handen van de play is niet veilig Oh oh oh, oh. ik ben een harde. Het is wel beter dat we vrienden zijn oh, oh, oh, oh, oh. Want ik doe je hart liever vrij. Oh, oh, oh, oh. ik ben een harde We kunnen chillen, maar dat blijft ik vrij oh, oh, oh, oh. niet verliefd. Ik ben verloopt, wel liever voor vrij Ik praat wel stoer, maar soms sla ik om Waarom ik van een echte vrouw? Misschien dan van jou. Maar tot de dag dat ik je tegenkom, kan ik mezelf alleen maar zijn. Ik ben niet gevangen, ik ben vrij. Ik kan mezelf geen plan, maar ik kan je verleiden. Mijn hart in de van de vrees is niet veilig. Het is wel beter dat er vrienden zijn Oh oh oh oh, word dan niet verliefd Want ik doe je hart liever geen pijn oh, oh oh oh ik ben een harde lief We kunnen chillen, maar dat blijft bij Oh oh oh oh, word dan niet verliefd Ik ben verlobelijk lieve vogelvrij Hij is een harde dus schat je alsjeblieft Luister goed naar wat ik zeg, want elke dag geniet Deze gast opnieuw weer van een andere griep En het bevalt hem heel goed, dus verandert hij niet Yo, als je dat dan niet ziet, dan ben je zo verloren Want de vrees die pad je in, zonder grote woorden Nee, niks is gelogen, Eén blik in zijn ogen Voor je het weet, is je string alleen de fikgeviggen Oh oh oh hard. Oh, oh, oh. het is zo beter dat de vrienden zijn Oh oh oh voor oh. Want ik doe je hart niet weg pijn oh, oh oh oh ik ben een harde We kunnen chillen, maar dat blijft fijn Oh oh oh, oh. ik word dan niet verliefd Ik ben verloren liever vogelvrij. ik ben een hard lief oh, oh, oh, oh, oh. Het is veel beter dat er vrienden zijn oh oh, oh. En do it all again. Dit is ZFM Lunch. Dan even het weer. Het is vanmiddag zonnig met slechts af en toe een paar dunne sluierwolken. Aan de kust steekt vanmiddag een briesje vanaf zee op. En dan wordt het 22 à 23 graden. Want inwaarts wel iets warmer. Maximaal 28 graden. Should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means, into a crisis.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 Als vaste deurknop heb ik in mijn hand Ik liep vast hoe het danst zonder jou Ook al mis nee. ik de balans zonder jou Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou Als het beter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 zal niet ontkennen als ik zeg dat ik eventjes moest wennen aan deze plaats. Soms heb je dat wel eens met nummers dat je denkt, ja, gaat dit nou wat worden of niet? Maar ja, ik moet zeggen, ik kan hem toch wel uh, flink waarderen. Je luistert nog steeds naar ZFM Lunch. en uh, het programma komt uh, bijna weer ten einde. Dus ja. maak ik nog heel even gebruik van de gelegenheid om... Uh, aan te geven dat per 2 september op de avond, op maandagavond, ZFM Present Roads begint. Leuk, dat wekt ook lekker, moeten we even kijken. Yeah. Dus vanaf 7 uur s'avonds kan je daarna gaan luisteren. En zo dadelijk, natuurlijk, ook nog ZFM Nonstop met ook heerlijke muziek. Ik zie ze alweer klaarstaan. Dus allemaal nummers waar ik zeker fan van ben. En uh, Roy, hoe uh, was het een beetje om nou eens aan de andere kant van het mengpaneel te zitten? Ja, dat was wel apart hoor. Ik, ik uh, ben uh, meestal wel een druk bijtje achter het mengpaneel. Ik vind het leuk om, uh, om mijn trucjes uit te halen. En uh, dat... dat, dat dat, uh, dit is ook me wel bevallen hoor. <laughs> ja. leuk, uh, leuk voor een keertje weer. Dus uh, ja, toch? Ook, uh, ook dank voor uh, je bijdrage weer aan het uh, programma. Ja. En uh, nou, zo dadelijk dan natuurlijk weer het uh, nieuws en het weer. Komt er niet aan, komt er, kom er wel aan. Ja. Maak er nog een leuke dag van. We gaan eruit met uh, Robbie Williams. Al een tijdje niet gehoord deze. Hier is Angels. I wait. There's an angel. Contemplate my fate.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 Thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it Oh, she offers me protection